10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het Belgische deel van de noodleidende Dexia Bank wordt mogelijk genationaliseerd. De Belgische minister van Financiën Reinders noemt het een van de mogelijkheden. Dexia zal voor 15% in handen van de Franse en Belgische staat. België besloot gisteren garant te staan voor de bank... die in probleem is gekomen door zijn Griekse staatsobligaties. De Franse overheid heeft nog geen garanties afgegeven. De Franse minister van Financiën hoopt daar uiterlijk morgen... overeenstemming over te bereiken. Premier Le Terme van België zegt dat het geld van de spaarders is gegarandeerd. Volgens Belgische media hebben spaarders gisteren... 300 miljoen euro bij de bank weggehaald. De Europese beurzen zijn na de forse koersdalingen van de laatste dagen hoger geopend. De AX-index staat zo'n anderhalf procent hoger. De beurs in het Verre Oosten sloten vanochtend nog lager... door de afwaardering van Italië door kredietbeoordelaar Moody's. Beleggers in Europa kijken meer naar de Europese banken. Op de beurs van Brussel heeft Dexia een deel van de koersval van gisteren ongedaan gemaakt. Op de A1 bij Rijssen is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens en een personenauto. Een vrachtwagen staat in brand, mogelijk is er ook een explosie geweest. Vanwege de dichte rook is de snelweg in beide richtingen afgesloten. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. In Griekenland ligt het openbare leven plat door een ambtenarenstaking. De vliegvelden zijn gesloten, scholen blijven dicht en ziekenhuizen werken met noodbezettingen. Vanmiddag zijn er grote demonstraties in Athene. De Grieken protesteren tegen de geplande bezuinigingen en tegen het ontslag van 30.000 ambtenaren. De minister van Financiën zegt dat Griekenland aan de afspraken met het IMF en de Europese Centrale Bank kan voldoen. Hij roept de Grieken op hun belastingen te betalen en mee te werken met de bezuinigingsmaatregelen. De politie in Den Haag wil ouders van leden van jeugdbendes harder aanpakken. Als de ouders de jonge criminelen niet op het rechte pad houden... worden mogelijk al hun kinderen uit huis geplaatst. De Haagse politie is daarover in overleg met justitie, jeugdzorg en de gemeente. In de huidige praktijk kunnen broers en zussen van bendeleden wel onder toezicht worden gesteld. Maar de politie wil ze ook uit huis kunnen plaatsen... om te voorkomen dat ook zij in de fout gaan. Dat gebeurt pas als duidelijk is dat de gezinssituatie... slecht is voor een kind, vertelt de politie. Het kan niet zo zijn dat als broertje crimineel is en de ouders deugen, dat dan de jongere zusjes uit huis, broertjes uit huis geplaatst worden. Maar als de context van een gezin daartoe aanleiding geeft, en we kunnen de cirkel doorbreken om de nieuwe aanwas op het rechte pad te houden, dan is het onze veel aangelegen om die maatregelen wel in gang te zetten. Volgens de politie zijn in Den Haag zeker negen jeugdbendes actief. Dan het weer nog bewolkt en wat regen of motregen. Vanmiddag van het westen uit droog en wat zon en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen herfstachtig met regen, veel wind en ongeveer 16 graden. ANRB Verkeersinformatie U hoorde het zojuist al in het nieuws. Er zijn grote problemen op de A1 Hengelo-Apeldoorn. staat uh, tussen de afrit Reizen en de afrit Marklo is de snelweg in beide richtingen dicht. Er is een ernstig ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens... Een van die vrachtwagens staat ook in brand. Het is een flinke ravage. staan in beide richtingen files. Vanuit Hengelo, 5 kilometer voor de afrit Markelo, vanaf de afrit Rijzen. De andere kant op, vanuit Apeldoorn, tussen de afrit Lochem en de afrit Rijzen 4 kilometer. En omdat de snelweg voorlopig in beide richtingen dicht is, kunt u beter omrijden. Dat kan eh, het beste via Zwolle over de A50, A28 en de N35. Nou, de rest van de ochtendspits is wel voorbij. Bij Amsterdam gebeurde nog wel een ongeluk op de A10 Zuid. Daar staat tussen knopend Amstel en knopend de Nieuwe Meer. Vijf kilometer in beide richtingen. Het ongeluk gebeurde richting Amersfoort. De rechte rijstrook is dicht. En de A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar staat nog tussen Driebergen en Maarsbergen. Vijf kilometer. Had te maken met de wagen met pech. Maar de rijbaan is weer vrij.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Hollandse aardappelen moeten de Afrikaanse oogst gaan vergroten. Plan van staatssecretaris Bleker. Waar en hoe vinden we onze levenspartner? Het Centraal Bureau voor de Statistiek zocht het uit. Gebrek aan integriteit van bestuur is al lange tijd een heikel punt... op de voormalige Antilliaanse eilanden. Maar wat is er veranderd sinds 10 jaar? 10, 10. Dit is dus een van de zaken waar Nederland eigenlijk geen grip op heeft. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Henk Bleker, de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... is op rondreis door Afrika. De staatssecretaris spreekt in Kenia, Mozambique en Zuid-Afrika met ambtenoten over ontwikkelingssamenwerking en handel. Meneer Bleker, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u handelsreiziger in waterputten, bloembollen en potenhaartappelen geworden? Ongeveer. <laughs> Want dat is wat u gaat doen daar? Ja, we, hebben, we zijn nu in uh, Mozambique met een, een delegatie van 20 bedrijven. Die uh, ja, willen onderzoeken of het interessant is om te gaan investeren uh, in uh, Mozambique... of om te gaan exporteren naar Mozambique. En... Uh, dat is goed voor de Nederlandse economie... maar is ook heel goed voor de ontwikkeling van een land als, uh, als Mozambique. Waarom is dat heel goed voor de ontwikkeling van een land als Mozambique? Nou, mij is de afgelopen dagen één ding duidelijk geworden. Je kunt als overheid uh, geld beschikbaar stellen. Maar uh, veel belangrijker is nog... dat dat ook uh, gevolgd wordt door uh, bedrijven, Nederlandse bedrijven... die in die gebieden uh, investeren. Uh, dat leidt tot werk. Dat leidt tot scholing van mensen... Dat leidt tot uh, allerlei uh, toeleveranciers, lokale toeleveranciers die ook werk krijgen en die omzet krijgen. En uh, we hebben daar hele mooie voorbeelden van gezien hoe, uh, hoe Nederlandse bedrijven, als het ware, uh, met name bijvoorbeeld in de landbouwsector, uh, ja, de, de plattelandseconomie daar ter plekke een, uh, een goede duw voor uitgeven. Ja, hoe dan? Nou, een con concreet voorbeeld. Een, uh, een, uh, een teler van, uh, van uh, boontjes ergens in uh, Kenia. Uh, die geeft werk aan ongeveer duizend uh, nou, mensen. Uh, daar zijn dan uh, met de gezinnen erbij zo'n vijfduizend mensen, als het ware, dan uh, hebben we daar baat bij. Maar diezelfde ondernemer die betrekt uh, van zo'n kleine duizend uh, kleine boertjes in Kenia ook boontjes die hij vervolgens uh, op de Europese markt brengt. Uh, die duizend lokale boeren, dat zijn kleine boertjes, de, die, uh, die leren het vak beter. En niet alleen voor de producten die ze aan... Uh, aan de Nederlandse ondernemer leveren... maar ook voor uh, de producten die ze zelf op de markt brengen. Ja. Dus dat is gewoon een uh, hele praktische manier van... Uh, versterking van, uh, van het inkomen van de kleine boer. Ja. En uh, verbetering van hun uh, positie. Ja, goed. Uh, wij halen daar dus bonen naar de Nederlandse uh, supermarkt... maar tegelijkertijd wilt u aardappels naar Afrika brengen. Kunnen ze die niet zelf verbouwen daar gewoon? Ja, die verbouwen ze ook. Alleen ze hebben heel slechte potaardappelen... dat betekent dat ze wel wat verbouwen... maar heel weinig opbrengst hebben... En wij hebben heel veel kennis in Nederland... waar het gaat om uh, hoge productie uh, te leveren voor, uh, voor de, voor, voor de aardappel, uh, uh, aardappelbouw, zeg maar. En we hebben heel goed uitgangsmateriaal, dus goed, uh, goede podaardappelen. En wat wij eigenlijk hebben gezegd tegen met name de Kenianen... van uh, uh, laat nu ook uh, uh, de, de grenzen opengaan uh, in Kenia voor uh, Nederlandse podaardappelen. Daar is niet eens ontzettend veel geld mee gemoeid, veel exportgeld. Maar dat betekent wel... Uh, laten we zeggen dat, uh, dat de aardappelteelt in, uh, in Kenia op een veel hoger niveau komt. Ja. Uh, veel meer uh, tonnen per hectare. En uh, dat moet je juist hebben. Ja. Is dit nou, uh, laten we zeggen, een handelsdelegatie of doet u opeens aan ontwikkelingssamenwerking? En heeft de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking helemaal niks meer te doen? Nou, dit is uh, primair een handelsdelegatie. Uh, maar als je in, uh, in Zuid-Afrika bent, dan ligt, ligt dat accent op handel uh, en uh, samenwerking. Maar ben je zoals hier in Mozambique. Dat is natuurlijk een economie die nog veel verder uh, achter ligt. En waar ook nog, ja, uh, ik geloof de, de, de overheid heeft een, een, een begroting van 2 miljard. Uh, uh, en uh, dat is ongeveer 140 40 geloof ik van, uh, nee nog veel minder, van uh, de Nederlandse begroting. En die begroting wordt ook nog voor een helft door uh, externe hulp als het ware uh, mogelijk gemaakt. Dus hier is het vooral hulp. Maar de Nederlandse regering en de heer Knater en ik hebben gezegd. Dat de uh, ontwikkelingssamenwerking, waar dat maar kan, ook gepaard moet gaan met Nederlanders, Nederlandse ondernemers die investeren uh, in de landen waar wij hulp bieden. Ja. Het is hulp. En investeren en handel. Ja, Dan nog even een wat uh, meer ethisch uh, dilemma zal ik maar zeggen. In grote delen van Afrika speelt het probleem van land grabbing een, uh, uh, een grote rol. Uh, dat is uh, landbouw, grond, kopen in een arm land. Om daarop voedsel te verbouwen en dat naar huis te transporteren. China is daar bijvoorbeeld heel berucht om. Doen wij dat ook? Nee. En we hebben zelfs... Uh, dat heeft de uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. De persoon van de heer Knapen heeft dat ook uh, als een keer duidelijk gemaakt. Uh, we hebben zelfs... Uh, ...meegeholpen via geld, ongeveer 70 miljoen, uh, om uh, dat soort zaken te voorkomen door landen uh, waar dat gebeurt... Uh, ...in staat te stellen om de landen vast te leggen, dus als het ware het kadaster op orde te brengen... ...zodat niet uh, uh, buitenlanders uh, eventjes uh, snel daar aan dat soort... Ongewenste praktijken uh, meewerken. Ja, goed. Um, uh, u, u bent daar uh, ook ongetwijfeld voor uh, watermanagement en voor uh, havenontwikkeling, want dat zijn ook uh, exportproducten waar wij heel erg goed in zijn, zal ik maar zeggen. Met hoeveel geld en hoeveel orders hoopt u terug te komen? Nou, dit is echt een missie. Kijk, Afrika is een, is een, land waar je, is een, is een landdeel waar we gewoon meer moeten zijn. Uh, als ik zie hoe de Chinese, uh, uh, Nieuw-Zeeland, Australië hier al volop actief is, ook Brazilië. Dit is een land een, wat, wat groei heeft waar we volop moeten zijn. Uh, het is geen missie, het zijn geen missies die moeten leiden tot het ondertekenen van concrete contracten. Maar het zijn wel essentiële contacten die nu worden gelegd om uiteindelijk tot contracten te komen. Dat is het karakter van deze missie. Je hebt soms missies waarbij je als het ware van tevoren weet dat er een aantal mooie contracten worden gesloten. Dat is in dit geval niet, uh, niet zo. Het is echt een basis leggen om uh, op verder te bouwen. Ik ben ook bijvoorbeeld plan om uh, in het voorjaar van volgend jaar weer naar Zuid-Afrika te gaan. Daar heb ik ook afspraken over gemaakt met uh, de minister van Economische Zaken ja. en de minister van Landbouw van Zuid-Afrika. Ja. Omdat we dan denken dat we net weer een stap verder kunnen komen. Je moet er wel... Met elkaar bovenop blijven zitten. Want anders dan, dan wordt Afrika een, een landdeel waar het vooral uh, Chinezen, Nieuw-Zeelanders, Australiërs en Brazilianen zijn... Uh, ...waar uh, die, uh, die, uh, die, het, die het geld aan verdienen. En wij moeten daar ook aan meedoen. Goed, deuren openen dus, gesprekken met transgenoten, malaria, pillen slikken en zo snel weer terug naar Groningen? Ja, straks weer terug naar Groningen. en Ik moet wel zeggen, ik had een... Uh, ja, soms zit je ook wel een beetje in een dip, want het is best een zwaar programma. Maar afgelopen zondagmiddag hadden we een heel mooi programma. En tijdens dat een hele mooi programma van het bericht door dat FC Groningen met 1-0 uh, met van Ajax had gewonnen. U kunt zich voorstellen, mijn dag komt uh, op dat moment in Zuid-Afrika niet meer stuk. U hebt een Zuid-Afrikaanse dansje gemaakt daar. Ik dank Doe u wel. Ja. <laughs> Ik dank u zeer. Henk Bleker, dus, uh... Staatssecretaris van Economische ja. Zaken, Landbouw uh, en okay, Innovatie. Ja. Dag. Bonaire is, net als sint eustatius en Saba, sinds 10 oktober 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Soms is het doorsnijden van oude banden nodig. Het is gewoon recolonialisatie, het is annexatie in leven. Op de Besseilanden is een broeierige koloniale sfeer ontstaan. Europese Nederlanders komen hierheen en wij zien ze als vijanden. Misschien ga je we geweld gebruiken. Dit is het broeit op Bonaire. Ja, gebrek aan integriteit van bestuur is al lange tijd een heikel punt op de voormalige Antilliaanse eilanden. Heeft Nederland daar sinds 10 10 10 wat aan veranderd? Deel 3 van het broeit op Bonaire gemaakt door Roy Higgins. Een projectontwikkelaar krijgt een lab grond, krijgt zijn vergunning om iets te ontwikkelen. Uh, een politicus wordt ingehuurd als uh, adviseur, doet daar niks voor... maar krijgt iedere maand gedurende twee jaar 10.000 dollar. Dus als je dat totaal uitrekent, praat je over 240.000 dollar wat, wat hij uh, ontvangt... Uh, waar hij dan zogenaamd adviezen voor geeft... Maar of hij ze nou wel geeft of niet geeft, hij krijgt gewoon het geld. Hiervoor is keihard bewijs. Wat we hebben, althans wat het Openbaar Ministerie heeft... dat zijn de contracten uh, die zijn getekend tussen de BV's. Dat zijn de bankoverschrijvingen die gedaan zijn. En er zijn afgeluisterde telefoongesprekken... waarin de desbetreffende verdachte zijn beklag doet dat hij zijn geld moet hebben. Het zijn gewoon een stelletje rovers wat dat betreft. Die politici die deugen niet. Dus dat moet gewoon een keer gezegd worden. Iedereen denkt het in het land, maar niemand durft het te zeggen. Het was Hero Brinkman van de PVV die destijds de knuppel in het hoenderok gooide. Zijn uitspraken leidden destijds tot veel commotie. Maar vrijwel alle partijen in Den Haag maken zich zorgen om de integriteit van het bestuur op de voormalige Antilliaanse eilanden. Dus een van de redenen waarom Den Haag... de nieuwe staatkundige veranderingen heeft doorgevoerd. Uh, het gevoel van die eilanden zijn klein. De politiek zat ontzettend dicht bij de burger. En er is nogal wat ruimte voor uh, vriendjespolitiek... voor wat wij niet integer bestuur noemen. Gert Oost-Indie, hoogleraar Caribische studies in Leiden. Ik wil precies niet de indruk wekken. En overigens heeft Den Haag dat ook niet gedaan... dat daar alle politiek uh, vies en foos is. Dat het allemaal corrupt is of wat ook. Maar hey, je kan wel zeggen, de, wat wij dan noemen... ...de checks and balances, die zijn daar op zo'n klein eiland minder ontwikkeld. Gelijktijdig, ze liggen allemaal op het draaipunt van drugshandelroutes enzovoort. Dus er is daar nogal wat criminaliteit en bedreiging van de integriteit van bestuur. Er zijn vier bronnen van uh, corruptie die je kan onderscheiden op dit eiland. Han de Bruyne is bestuurslid van de stichting Goed Bestuur Abonneren. Politici beloven baantjes aan kiezers, betalen rekeningen van kiezers... of kennen voorzieningen toe aan kiezers, zoals een studiebeurs of een uitkering. De andere pijler is zelfverrijking. En daarvan hoorde u aan het begin van deze reportage een voorbeeld. De hamvraag is, is de situatie sinds 1010, -10 -10, de transitiedatum, veranderd? Nee, dit is dus een van de zaken waar Nederland eigenlijk geen grip op heeft omdat uh, de, uh, het kopen en verkopen van gronden uh, is helemaal voorbehouden aan het lokale bestuur en uh, in meer in het bijzonder nog aan het bestuurscollege. Dus een individuele gedeputeerde uh, kan, laten we zeggen, dit soort contracten sluiten. Uh, wat nog makkelijker is natuurlijk is onder de tafel geld geven, zodat het niet is vastgelegd. Uh, en dan vervolgens op een buitenlandse bankrekening uh, zetten. En dat maakt het onderzoek zo ingewikkeld. De enige controle die uh, Nederland heeft ingebouwd... die op zich wel goed is... is dat een gedeputeerde, als die begint... moet hij uh, binnen 30 dagen voordat hij begint... zijn vermogen opgeven aan uh, de rijksvertegenwoordiger. En aan het eind van de rit, als hij aftreedt als gedeputeerde... moet hij ook weer zijn vermogen uh, opgeven. Dus als hij zichzelf heeft verrijkt en het is allemaal keurig netjes op controleerbare banken gezet... Dan, dan is daar een controlemechanisme op. Maar op het moment dat je het op de cayman eilanden zet... of in Dubai op een bank, dan wordt het allemaal wat ingewikkelder om uit te zoeken. En daarom duren dit soort onderzoeken zo lang. Maar ik sluit niet uit dat, uh, dat er dus nog veel meer van dat soort constructies zijn... waar Nederland dan formeel kan zeggen van... ja, je, je beginvermogen is dit, je eindvermogen is dit. Ik zie geen verrijking, maar hoe zit het met... Uh, familieleden, broers, zusters, uh, die hun niet hun vermogen opgeven. Dus, je kan het, op de... dus het, het, is, het is een wat zwakke constructie uh, om te controleren... hoewel men al een poging heeft gedaan. Onder toeziend oog van Nederland is een van corruptie verdachte politicus... op dit moment aan de macht op Bonaire. Ja, de, het meest duidelijke is dat uh, college is uh, vorige maand uh, gevallen. Uh, er is een nieuw bestuurscollege benoemd en een van de gedeputeerden is uh, verdachte in een van de grote onderzoeken die lopen. Dus in het uh, Fietschie-onderzoek naar, uh, naar corruptie en uh, dat soort uh, zaken. Dat gaat om Elhagen? Dat is uh, Bernie Elhagen, die, uh, die is verdachte en nu ook uh, uh, gedeputeerde. Ik vraag me, uh, althans, dat vraag ik me dan wel eens af of in de Nederlandse situatie zoiets getolereerd zou uh, worden, dat een wethouder verdachte is in een, in een, uh, in een strafzaak. Uh, volgens mij uh, uh, uh, zou, dat, zou, dat, zou dat in Nederland in ieder geval op grote problemen uh, uh, stuiten. Uh, hier ja, is de ene helft die voor de, uh, voor de, voor de partij is van, uh, van die meneer die. Uh, die vindt het geen probleem en degene die tegen is vindt het wel een probleem. Dus het wordt echt in het politieke getrokken. Maar het, het is natuurlijk in feite een, een vraag van, van ethiek waar je, waar je het over hebt. De gezaghebber, zeg maar de burgemeester van het eiland, is ervan op de hoogte. Toch grijpt hij niet in. En deze zaak, zoals ik al zei, is ook nu onder de rechter dan is het een zaak dat de gezaghebber daar geen uitspraak over doet. Want de rechter moet daar nog een uitspraak over doen. Ook de reisvertegenwoordiger... de vertegenwoordiger namens Nederland op het eiland... grijpt niet in. Nou ja, we, we leven in een land waarin uh, als je niet uh, veroordeeld bent... ben je ook niet schuldig. Dus uh... Dat is een belangrijke omstandigheid. Niemand, de heer Alhagen is niet schuldig bevonden van wat dan ook. Dit tot grote woede van de PVV. Die inmiddels al Kamervraag heeft gesteld aan minister Donner van Binnenlandse Zaken. Dan hebben we het onder andere over, uh, over beschuldiging van, uh, van corruptie en fraude... Uh, en uh, ja, het kan natuurlijk nooit zo zijn... dat een, uh, dat een bestuurder uh, die, uh, die met dat soort zaken in verband wordt gebracht... Uh, geïnstalleerd wordt als, uh, als gedeputeerde. Morgen in het broeit op Bonaire... hoe de kloof tussen arm en rijk groeit op het eiland. Net zoals de criminaliteit. Wat in ieder geval is weggenomen is de televisie, de stereo... de compressor, de wasmachine, de microwave, de cellfoon... en er zullen nog meer spullen weg zijn, maar de eigenaar is nog niet, uh, nog niet thuis... Bijdrage dragen als dat van Roy Heerkens. En morgen dus meer vragen en opmerkingen zijn intussen welkom... op goedemorgennederland.kro.nl. Straks, hoe vind je nou het beste een partner? Het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, komt met het antwoord. Eerst een het van Koos Postema. Hij is de laatste tijd veel in het nieuws. De verwarde man... Niet alleen omdat hij moorden door een winkelcentrum rende... of zijn auto op de koningin afstuurde in Apeldoorn... of schreeuwde tijdens de 4 mei dodenherdenking in Amsterdam... maar gewoon vaker. Bijna dagelijks, zegt de nieuwslezer... dat een man zwaaiend met een mes op de politie afkwam. De man maakte een verwarde indruk, daar is het woord weer. Zijn verwarde mannen van alle tijden? Ja. Toen ik een jaar of zes was, lachten wij een man uit... die we Jan de Stenenteller noemden... Hij liep voorovergebogen in de buurt met zijn armen naar beneden... hangend en zijn vingers naar de straattegels wijzend. Hoeveel heb je er al geteld, schreeuwden we tegen hem. En dan werd hij boos. Deed of hij ons wou pakken. Wij vlogen weg, kropen achter een heg of achter moeders rok. Jan was een verwarde man, zou je nu zeggen. Een zonderling. Ze waren er in alle buurten en dorpen. Maar de wereld was bedaagder, kalmer. De wereld was soberder en braver... En de verwarde man of vrouw had daarin zijn of haar plaats. En hij of zij was nooit nieuws. Zoals nu met al die oceanen aan informatie. De verwarde man is nieuws. Ik neem aan dat de verwarde mensen uit mijn jeugd... geen psychiatrische hulp kregen. Psychiaters waren er toen vooral voor rijke mensen. Dat is veranderd. In steden zijn zelfs ambulante psychiaters... die verwarde mannen niet van een dak laten springen. En er zijn medicijnen... Pillen en praten, dat is de leus van onze tijd. Dan kan er weer even evenwicht ontstaan in het hoofd. Rust in het hoofd van zo'n verwarde man of vrouw. Maar verwarde mensen vergeten hun pillen vaak... en hun afspraak met de dokter. Zeker als ze alleen zijn. En het aantal alleenstaanden wordt überhaupt dagelijks groter in ons land. En de rustige buurten van vroeger worden schaarser. Nu hebben we het nog steeds goed met z'n allen maar het wemelt van de zenuwleiders. Je kan erop wachten. De nieuwslezer is er weer. Een verwarde man liep het gebouw van de sociale dienst binnen en... Stop hem, roep ik. Red hem. Zij koos maar Morgen het van Henk Spaan. I'll be there for you van de Rembrandts. Vier minuten voor half elf, dames en heren. Weet u nog waar u uw partner heeft ontmoet? Ik hoop het wel voor u, trouwens. <laughs> In het belang van uw relatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan... naar hoe dat tegenwoordig gaat... en waar mensen tegenwoordig hun partner vooral opduiken. Jan Latte van Dat CBS, demograaf. Goedemorgen. Goedemorgen. En waar is dat met name? Nou, Het is nog steeds wel een uh, traditionele relatiemarkt van disco's, cafés... uitgaan, vakantie zeg maar, met de grote vriendengroep, stappen in het weekend. Ja. Dit soort, dat is nog wel het meest voorkomende, maar het verliest heel snel aan belang. Ja. Want we hebben gekeken naar de nieuwere stellen die elkaar hebben leren kennen na 2000. En dat vergeleken met de stellen die elkaar al kennen van voor die tijd. Ja. En wat je ziet is uh, dat er twee dingen... Veranderen, twee dingen komen op. Het schuift veel meer naar internet, maar ook naar de werkvloer. Ja. Daar ontmoet men tegenwoordig vaker zijn partner. Slaat u daar zelf stel van achterover? Um... Via internet stijl achterover slaan, dat niet. Maar het is wel een be een heel belangrijk om de tijdgeest de context weer te geven... van hoe relatievorming in het algemeen in Nederland gaat plaatsvinden. Kijk, voor internet hebben we natuurlijk ook een interpretatie. Dat begrijpen we ook wel. Mensen hebben vaak een tweede relatie of zoeken een tweede relatie. De eerste is mislukt, dan heb je geen vriendenkring meer. Je gaat niet meer naar Gersonissos of Joredemar. Ja, hoe kom je dan aan een partner... Dan wordt internet uh, de hulp. Dus hoe vaker mensen een, een partner zoeken, des te meer moeten ze ook uh, bemiddeld worden. Dat gaat tegenwoordig dus online, virtueel. Ja. Ja. Uh, het werk is een belangrijke andere voor de context. Want we weten ook wel dat uh, vrouwen steeds meer op de werkvloer verschijnen. We hebben afgelopen decennium het fenomeen gehad dat er uh, een half miljoen vrouwen meer een baan kregen. Ja. En dat het aantal mannen helemaal niet toenam met een baan. Dus dat betekent op de kantoren en op de werkvloer uh, mixt het veel meer. Ja, blijkbaar uh, is dat ook wel een reden dat men elkaar een, uh, daar een liefde ontmoet. Ja. ja, nou ja, daar zijn mensen natuurlijk ook vaak. En als je verder inderdaad niet zo vaak meer in de cafés en in de disco's komt... want ik begrijp dat dat met name uh, als mensen um, in de reprise zijn... zal ik maar zeggen, in de rebound, zoals dat ook wel heet... dus naar een relatie op zoek zijn naar een nieuwe relatie... dat zijn dus doorgaans niet de jongste mensen. Nee, nee, en je ziet hier dus al aan, dat hangt toch samen met het feit... dat we in Nederland ook zien, relaties zijn niet meer voor het leven. En ja, je staat er soms als er ook eens alleen voor. En wat dan? Wil je eenzaam blijven? Blijf je eenzaam met alle consequenties van dien? Het is natuurlijk niet alleen de eenzaamheid... maar het kan ook een maatschappelijk probleem ja. worden. Dus je ziet dan dat mensen alternatieven zoeken. En dan is gelukkig internet er ook nog. Ja, weten we ook iets over de langdurigheid van dat soort relaties? Met andere woorden, of het een succesformule is, ook op de langere termijn? Nou, laat ik zo zeggen, zo ver zijn we nog niet met deze analyse. We zijn blij dat we die verschuivingen zien, dat we dat begrijpen. De succesformule aan zich, uh, um, ik denk dat die net zo kwetsbaar is... als de succesformule voor het traditionele trouwboekje. Ja. Die succesformule verliest gewoon aan waarde. We, we, we zitten in een samenleving waarbij er veel verandert... en ook de mensen veranderen, ook terwijl ze samen zijn. Ja. En het wordt steeds moeilijker om een levenslang traject samen door te brengen. Ja. Waar hebt u zelf uw partner ontmoet eigenlijk? Heel netjes in de schouwburg. Het oh, is inderdaad heel keurig. <laughs> Jan Latte, demograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Okay. Het is bijna half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u terug op kro.nl. En zometeen na het nieuws. Prem Radaki Shun, ergens vanuit een gele bus in Nederland. Prem, Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Heb jij een hekel aan Raoul Heertje? Nee, helemaal niet. Jij? Waarom niet? Omdat ik hem erg geestig vind. En dan heb je meestal doorgaans geen hekel nou. aan niemand. Nou, maar hij is een halve media-hoer. Ik bedoel, hij zat in Pauw en Witteman, in Koffietheed. Waar zat je nog meer, Raoul? In welke media ben je allemaal geweest de afgelopen dagen? TV heb ik verder heel weinig gedaan. We hebben wat radioprogramma's in. De ja, dag. welke programma's? Je bent naar Koffietheed geweest, Pauw en Witteman. Dit was het duur. Geel. Ja, ja Geel. Beelen, waar nog meer? Uh, nee, verder valt het niet. in zijn afwerkplek, Sven, ben ik nu zijn laatste afwerkplek. Ja, dat is, dat is wel zo. Je bent een beetje het centraal station, zitten we nu eigenlijk. Achter het centraal station, dat ben jij. Moet ik hem nog een intelligente vraag voor jou stellen, uh, Sven? Uh, nee, het zegt iets te denken over jou. Dan zei je als je laatste, laatste aflevering. Heel goed, dankjewel. Hiermee vat je het hele gesprek <laughs> dat nog plaats moet vinden samen. Luister, nou, zo meteen is Raoul Heertje mijn gast. En het is heel grappig, uh, maar ik ben heel zenuwachtig, want uh, hij is een hele goede vriend van me en ik mag hem ontzettend. En ik moet hem dan gaan kritisch gaan interviewen... Het licht is nul uh, begonnen, merk ik. Uh, ja, is, is dit op de radio? Uh, op? Ja, dit is live. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dus straks, okay. Terwijl ik Raoul ga uitleggen hoe het radioprogramma werkt... gaan we eerst luisteren naar de tropische stem van Jan van den Putten... met het nieuws van half elf. Radio 1, het NOS-journaal. Duitse justitie bekijkt of honderden oud naties alsnog kunnen worden vervolgd. Hun dossiers worden heropend om te zien of er genoeg aanknopingspunten zijn. En justitie doet dat naar aanleiding van de veroordeling van John Demjanjoek... voor zijn rol als bewaker in het vernietigingskamp Sobibor. Het Belgische deel van Dexia-Bank wordt mogelijk genationaliseerd. Dat is één van de opties, zegt minister van Financiën Reinders. Dexia zit in grote problemen door de Griekse schuldencrisis. Gisteren hebben ongeruste spaarders voor 300 miljoen euro van de bank gehaald. In Griekenland is een algehele staking aan de gang. Die 24 uur moet duren. Vliegvelden en scholen zijn dicht. Ziekenhuizen draaien nooddiensten. En vanmiddag zijn er in Athene grote betogingen tegen de bezuinigingen. En op de A1 bij Rijssen is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens en één personenauto. Eén vrachtwagen staat in brand. Niks bekend over slachtoffers. En de A1 is in beide richtingen dicht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW-verkeersinformatie. De, de A1 Apeldoorn-Hengelo is in beide richtingen dicht tussen de afrit Markelo en de afrit reizen, Je hoort het al in het nieuws. Er is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Het staat in beide richtingen flink vast. Vanuit Apeldoorn tussen de afrit Lochem en de Rijzen 7 kilometer. De andere kant op vanuit Hengelo tussen knooppunt Azelo en de afrit Markelo 10 kilometer mag duidelijk zijn, je kunt het beste omrijden. Dus zowel richting Engelo als richting Apeldoorn. En dat kan dan bij voorkeur via Zwolle over de A50, A28 en de N35. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. Hij jaren gedaan over een flut boekje en vervolgens loopt hij het overal te verkopen. Raoul Heertje, vandaag mijn gast over media, eerlijk zijn, hoeeren en verkopen, vriendschap, de wereld verbeteren en wat u de luisteraar verder ook wil. U mag alles wat u wilt vragen aan Raoul, mailen, bellen of tweeten. U weet het 0800-121, primtimeapenstaap, ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. Welkom bij de raarste Primetime van het jaar. En dan gaat Wim de Veter laat is nu helemaal de tel kwijt, luisteraars, want nu moet er een jingle ingestapen. Raoul Heertje, dit is allemaal jouw schuld. Raoul Heertje, dit is allemaal jouw Jij komt en dan gaat het allemaal mis. Nee, je bent gewoon echt zenuwachtig, merk ik, hè? Ja. Ja, ja. merk want het aan je. ik vind het heel moeilijk, je bent een heel goede vriend van me, ik mag je heel erg. Als ik dood ga, word jij mijn, uh, uh, de persoon die gaat zeggen wie wel of niet op televisie mag komen om over mij te praten. En ineens ben je begast. En ik realiseerde me dat ik wel altijd jouw gast geweest ben, ja. maar jij nog nooit de mijne. Nee, dat klopt. Dat heb ik tot nu toe weten te weigeren. Maar je zat zo omhoog. Ik weet niet wie er heeft afgezegd. Maar je belde in redelijke paniek, belde hem op. Dus ik denk, nou, dan mats ik je. Uh, je hebt een heleboel media-aanvragen gehad en dat weigerde je altijd. Nu heb je een boekje. Hoe heet dat boekje? Het boek heet uh, Mark Rutte is lesbisch. Waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over de toneelstukjes die wij altijd met elkaar spelen. Spelen wij nu een toneelstukje? Wij spelen nu een redelijk toneelstukje. want jij, toneelstukje? Jij, jij doet je best mijn te interview, maar jij hebt bijvoorbeeld mijn boek helemaal niet gelezen. Dus jij begint al te roepen, het is een flutboekje. Dus de, er zitten al allerlei verborgen aannames en verborgen dingen. Maar dat, dat is niet een slecht toneelstukje. Want, en ondertussen probeer ik natuurlijk gewoon met jou een lol te hebben. Maar ik of kom, probeer je, daar, je boekjes boek... te verkopen? Ik vind het ook leuk om mijn boek te verkopen. Want dat is ook wat ik in mijn boek, als je het had gelezen, had je dat geweten, <lacht> euh, schrijf. Waarom ik het euh, niet heb gelezen is omdat je me had beloofd dat je me een boekje zou geven. Maar er was een afspraak. Je zou in mijn bus komen en me ja. dat boekje geven. Maar je zou bij de tros Nieuws Show zitten. Ik mocht van de, van de uitgeverij, die, die zei dat het heel slecht zou zijn als ik eerst bij jou ging zitten. Want dan wilde de Tros Nieuws Show mij niet meer hebben. En de Tros Nieuws Show schijnt beter beluisterd te worden... Dus uh, toen heb ik mijn vriendschap met jou op het spel gezet voor de Trosnieuw-show. Ja, <lacht> nu is de laatste luisteraar ook afgehaakt. Nee, nee, ik denk dat wat, wat het grappig is, Raoul. Um, ik denk dat onze luisteraars veel meer snappen dat radio ook een spelletje is. Ja. En ik denk, denk dat ik het fundamenteel verschil tussen jij en ik is. Is dat ik meer vertrouwen heb in de kijker en de luisteraar dan jij. Oh, maar ik denk helemaal niet dat ik onthullingen doe in mijn boek over radio of tv of media. Ik denk alleen dat de manier waarop mensen daarover praten... alsof zij niet zelf ook toneelstukjes spelen... en alsof het niet in elke situatie gebeurt. Dat is wat mensen over, eh, over het hoofd zien. Plus dat mensen niet echt doorhebben... dat kun je ook niet doorhebben, dat het de hele dag om je heen gebeurt. Je wordt toch beïnvloed. Als Maurice de Hond een peiling doet... dan ga je daar toch over praten over de resultaten. Terwijl je geen idee hebt... Over hoe zo'n peiling tot stand komt. Maar wil jij dus gewoon dat de waarheid permanent erger wordt? Er is helemaal wordt? geen waarheid. Dus die, dus die kan ik ook niet bekendmaken. Let op, er is wel een waarheid. Ik wil de waarheid niet aan. Raoul, je kan de waarheid niet aan. Ik weet de waarheid helemaal niet. Er is helemaal geen waarheid. Maar ik zeg is alleen waarheid. de waarheid die ons wordt voorgeschoteld. Daar kun je ook zeggen: Nou, daar zijn ook andere waarheden. En daar, daar, er is een reden waarom ze die waarheid of, of bepaalde dingen aan je vertellen. Ah, nou, dat vind ik leuk om daarmee te spelen. Het wordt, het wordt een serieus gesprek. Um, nee, dus maar, da dat, maar, daar gaat mijn boek over. Nee, maar jij over. speelt er niet mee. Kijk, ik speel er mee. Ik ben een, ik nee, jij bent een aapje die bedacht heeft... er is een gat in de markt voor een aapje. Ja. En daar, daar een schreeuwend aapje en daar spring ik in. Ja, nou, da dat kan. Alleen ik vind het interessant, bijvoorbeeld in jouw geval... om aan mensen duidelijk te maken dat jij dat aapje bent... en dat uh, die rol met verven speelt, daar doe je ook helemaal zelf niet moeilijk over... Uh, maar vervolgens gebeurt er wel wat grappigs... toen jij bijvoorbeeld eruit werd gegooid bij de wereldraad door. Daar hebben we het vaak over gehad. Uh, jij wordt daar alleen maar uitgenodigd omdat je een aapje bent. Niet omdat je interessante uh, meningen hebt of hele nou, diepe analyses. Of nou, jij niet... wordt uitgenodigd omdat jij een schreeuwend aapje bent. Nou, dat en dat, dat doe je waar. hartstikke goed. En nee, vervolgens maar... schreeuw jij iets te hard... En dan zeg ik nee, dit is niet de bedoeling. Nee, dat is wel de bedoeling, want daarvoor zat je daar. Nou, die discussie hebben wij vaak. Nou, nee, kijk, die discussie gaat erom... Uh, trouwens luisteraars, mag bellen, 0800 1121. je mag bellen 0800-121. Je mag ook wat, wat goeds met je leven doen. <laughs> NTR.nl En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Nou, oh, kijk, wat we dus doen is, um, we hebben een begingesprek... en dan weet ik dat mijn luisteraars heel veel informatie van je krijgen. Ja. En dan draai je even muziekje, zodat mensen even adem kunnen halen... die intensief ja. luisteren, en dat ze na kunnen denken. Is, is dit nou een spelletje, of is het omdat ik mijn luisteraars serieus neem... en ik denk van, oké, okay, haal is, even... uh, ik, ik weet niet hoe je het wil noemen, maar het is hartstikke goed. Maar hey, het misverstand is nu al dat je... Ik bedoel met spelletjes of toneelstukjes niet... dat iemand stiekem allemaal valse trucs uithaalt. Dat vind ik een totaal oninteressant onderwerp. Waar, waar mijn boek over gaat, maar het is mijn schuldetje. Hoe heet dat, je je dat boek ook alweer? Mark Rutte is lesbisch. En is dat boek <laughs> al in de boekhandel? Nou, het, het vliegt zo de winkel uit dat het uh, heel moeilijk verkrijgbaar was. Maar we zitten inmiddels in de zevende druk. In hoeveel twee... is de druk, Raoul? Zevende druk in tweeënhalve week. Niet slecht, Raal, En, en, en hoeveel is er dan? 10.000 per druk? Uh, dat weet ik niet precies, maar het is de zevende. Nee, we zitten nu op ongeveer 14.000 boeken. Oké, okay, en, en per boek verdien jij hoeveel euro? Ik krijg uh, volgens mij tot een bepaald moment 10 En dan gaat het naartoe. En wat kost dat boek? Het boek kost 14,95 Dus je krijgt per verkocht boek 1,50 euro. Dus je hebt 14.000 keer 1,50 euro. Je hebt dus 60.000 euro verdiend. Ja, maar dan gaat het de... voorschot gaat het nog vanaf natuurlijk. O, hoeveel is je voorschot wat je hebt gekregen? Uh, dat, dat vind jij dan interessant. 10.000 euro. Dus, dus, maar daar heb ik twee jaar voor aan gewerkt. Hè? Dus dat is <hijen> helemaal niet veel geld. Ja, luisteraars, ik belde naar Ulda. Ik weet niet hoeveel, hoeveel jij krijgt voor deze onzin in een gore bus te zitten op een parkeerplek. Ja, 420 maar... euro bruto per dag. Oké. Okay. Nou, luister, als ik belde, Raoul heet je, dus je de afgelopen lisper. tijd uh, heel vaak. En dan zegt hij, ik moet allemaal mijn boek schrijven. Maar ja. uh, hoe, heb je dat boek bij je, Wat? Uh, ja, ik uh, heb uh, het bij Hoeveel de. bladzijden is er? Het is uh, volgens mij 200 bladzijden. En daar heb je twee jaar over gedaan. Ben je ja. zo zielig? Nee, ik, uh, ik heb er heel goed over nagedacht. Ja, <lacht> dan ben je even stil, want dat doe je natuurlijk nooit. <lacht> luister, nou, dit is belachelijk. Raoul nou, ik kreeg een mail ja. van John Coenraad. Uh, zou je, hij wil weten waarover je absoluut geen grappen over zou maken. Ik kan geen onderwerp noemen... waar ik, waar ik principieel... geen uh, grappen over zou maken. Want eigenlijk... Uh, als je er iets grappigs of interessants over te melden hebt... kan dat over elk onderwerp. Nou, Alleen, we design... zijn hier bij het Hilton Hotel. Luisteraars, u mag langskomen. Kunt u daar ook live zien, vlak naast Domler. Hier is Herman Brood vanaf gesprongen. Is Bruinsma doodgeschoten. Uh, uh, uh, je kan een grap maken over Herman Brood. Maar maak je het ook de dag dat hij van het dak is gesprongen? Dat kan als, het, als er onder de grap niet uh, haat zit of lachen van... Oh, hij is, hij is, er is lekker iemand dood, want daar is niks grappigs aan. Volgens mij gaat het heel erg om nou, de context. Ik het wel heel grappig als Ja, maar de context is volgens mij belangrijk. Dus je kunt niet zeggen dit en dit mag niet. Maar dat heb jij ooit ergens een grap over gemaakt waar de spijtvep... wat je zegt, het past er niet? Oh ja, ik heb uh, regelmatig dat soort... Uh, ja. Oh, omdat je, je het draait, uit, uit, uit, Omdat het eruit floept. Uh, ja, Dat is al lang geleden, maar dat vind ik wel een goed voorbeeld. Ik heb een keer... Toen waren er een paar... Uh, toen waren de, de mensen die hadden een schilderij gestolen. En die hadden daar uh, uit het museum die hadden acht jaar gevangenisstraf gehad. En in diezelfde tijd was er een verkrachter. Die had maar een paar jaar, twee jaar gevangenisstraf gehad. Dus ik zei, ja, ik vind dat gewoon heel... Uh, dat vind ik raar. Dus daar had ik een stukje over. En op dat moment liep er iemand de zaal uit. Dus toen liep hij voor het podium langs. En toen zei ik, ja, ik vind het gewoon heel raar dat jij maar twee jaar gekregen hebt. Terwijl als je een schilderij gestolen had, dan had jij veel langer gezeten. Maar dat viel helemaal verkeerd, want eigenlijk noemde ik hem een verkrachter. Maar dat, dat was niet mijn bedoeling. En daar had ik wel spijt van, want dat viel helemaal verkeerd. Nee, maar Raul, ik, dat snap ik dan niet. Hè? Want jij bent veel netter en eerlijker dan ik. Jij hebt ook, uh, jij wil mensen die kwetsen. Terwijl ik denk, ik schop iedereen maar tegen de schenen. Ja, maar ik, ik wil mensen niet kwetsen, maar terwijl je dat niet wil, doe je dat natuurlijk toch vaak, per ongeluk. Alleen, het moet niet de opzet zijn, maar dan nog doe je het. Als je het, in, als je het over dikke mensen hebt, er zit altijd wel een dik iemand in de zaal die kwaad wordt. Als je het over Joden hebt, er zit altijd wel een Joods iemand te luisteren. Oh, let op, we hebben zeiken. volgens mij een Jood aan de telefoon. Goedemorgen. Een <laughs> Jood aan de telefoon, mensen! Breaking news, heb je geen jingle? Jood, Jood, Jood. Week. Goedemorgen. welke Jood heb ik aan de telefoon? Nou, u spreekt met Ben-Zion Soetendorp. Goedemorgen, meneer Soetendorp. Op Goedemorgen. Zeg het maar. Goedemorgen. Ja. Nou, uh, aanstaande zaterdag is het uh, de belangrijkste Joodse feestdag van het jaar. Dat is namelijk Grote Verzoendag. Yom Kippur. En ik vraag me even af of Raul Heertje daar iets aan doet. Of wat hij überhaupt over die dag denkt. Aha. Vind ik een heel goede vraag. Raoul, voor de duidelijkheid: jij bent Jood. <laughs> Jeetje, dit vind mines, ik, zeg, ik zo ik leuk. Ik heb me zoveel heugd erop en dan nou zitten we alweer midden <laughs> in de joden. Nou, <laughs> Jankje Boertrommels, nog het gefiniteerd, want het, het, het, het, het nieuwjaar is vorig ja, week begonnen. Het is boer. heel moeilijk voor me, want we spelen met mijn voetbalteam Arsenal tegen de, kop, uh, de andere koploper. Dus helaas, maar Grote Verzoendag is zo belangrijk dat ik... Dat ik, er, dat ik doe eraan. Ik eet ook de hele dag niet. En je weet, joden die de hele dag niet moeten eten, dat is echt behoorlijk moeilijk. Dat nee, is ook meent da u dat? Meent u dat echt? Wat meen ik? Dat wij tegen de koplopers spelen? Nee, dat je niet eet. Dat u de hele dag niet eet. Ik eet de hele dag niet, ja. Dat vindt, dat vindt u een, een breaking u news. Ik drink ook niet. Ik, uh, ik neem s ochtends wel... Eten en ook geen drinken, hè? Ik drink ook niet, maar ik, goh, ik word echt uh, bestraft van toegesproken. Ik poets wel mijn tanden, want volgens mij is het niet de bedoeling geweest van God... dat we allemaal aan nee, onze nee. bek stinken op de belangrijkste dag van het Joodse volk. Dat ben ik helemaal met u eens. Meneer Zoetendorp, hoe belangrijk wordt Jan Kupoer in Nederland nog wel gevierd? Nou, in de Joodse gemeenschap wordt dat het echt wel gevierd, ja. ja. Ja, het is, het is gewoon een hele belangrijke feestdag. Maar dus. wat doe je dan? Nodig je ah, mensen, nodig je vrienden thuis uit om te komen eten? Je, nee, dus je gaat de hele dag niet eten. En dan ja. moet je over je zonde nadenken. En dan s'avonds ga je met z'n allen eten. Maar je hebt me nooit uitgenodigd om met je te eten. Dus je wil niet dat ik je met, met, met je overvloed. Nee, maar het is geen traditie om antisemieten uit te nodigen. <laughs> op de belangrijkste Joodse feestdag. Want ja. Meneer Sutterdorp, dank u wel voor het bellen. Raoul, over welke zonde denk je nou? Ja... Daar moet ik nog over nadenken, maar ik denk na over uh, ja, wat ik verkeerd heb gedaan. Serieus, maar dat doe je. Kijk, ik ben hindoe en ik heb een paar hindoe dagen. Uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld bij mijn oudste dochter is getrouwd. Ja. En dan hebben we een ceremonie thuis gehad met uh, de ex-vader is christen. Ik ben hindoe. Hebben we de ouders hetzelfde van? Maar dan denk ik na. Ben ik een goede vader? Wat voor foto heb ik gemaakt en zo? Dus je, je hebt wel momenten van reflectie, maar ik wil het nooit koppelen aan een dag. Ik ook niet, maar ik, ik ben ook helemaal niet religieus. Ik geloof ook niet in God, maar het is niet te min goed om op zo'n dag gewoon over... Maar je gelooft niet denken. in God, maar toch nee. vier je de job-job. Kippo. Ja, job omdat er zijn een heleboel het is mooi om, tot, uh, om aan tradities te doen. Ik geloof ook niet in Sinterklaas, maar ik vind het heel belangrijk dat... een lichaam voor, voor jouw dochtertje Noah dat Sinterklaas bestaat? Dat heb ik uh, heel lang gedaan, maar mijn dochter is inmiddels twaalf. En ik heb haar helaas op een gegeven moment... Moeten vertellen dat hij niet bestaat. En dan moest ik ontzettend van, van huilen. Moest je huilen? Ja, want zij vroeg aan mij... Ze had van iemand gehoord, Sinterklaas bestaat niet. Ja. Maar dat was op een moment dat ik het eigenlijk nog niet had willen vertellen. Dus toen keken ze me aan. En toen vond ik het heel erg. En toen ging ik eigenlijk Toen ging ik huilen. Echt waar? En toen... Ja, ik vond het heel erg om dat aan haar te vertellen. Dat is toch een prachtig verhaal en nee, dat moet je Nee, ik heb van als ze kleed zijn gezegd... Sinterklaas ja, is zo leuk Ja, omdat van... jij al, dat, al die onzin met Zwarte pieten. Nee, nee, nee, nee, oh. omdat ik het omdat ik niet snap, Raoul. Je praat over eerlijkheid. Eerlijkheid begint bij jezelf. Dan heb je het mooiste wat je hebt in je leven, je dochter. En dan lieg je voor dat kind dat er een of andere uh, goed ja, man ik, is. maar ik ben helemaal niet zo van de eerlijkheid. Ik, dit is, Sinterklaas is een prachtige traditie en een mooi verhaal. En soms gaat een mooi verhaal boven... Lieg je uh, voor je vrouw? Nee. Als jij vriend zou gaan, zou je dat aan je vrouw vertellen? Nu gaan er heel veel vrouwen bellen. Ik denk het niet. Nee, dus je gaat liegen voor je vrouw als je seks hebt gehad met de andere vrouw. Ja, nou, seks met de andere vrouw, dat, dat, dat zou ik wel vertellen, maar dat zou wel bijzonder zijn. Dus dat zou wel een goed verhaal zijn. Dus dan gaat het verhaal weer boven mevrouw. Raoul, uh, eigenlijk ben je glad, Janus. Je bent gladder. Ja, ja, ik ben een ontzettende schurk. En dan, en dan schrijf je een boek hierover. Hè. Ondertussen lach je all the way to the bank. Ach, dat is het idee dat je aan schrijven rijk wordt. Dat is serieus. Volgens mij geldt dat voor een aantal bestseller-auteurs. Dat ben ik niet. Maar... Maar waarom schreef je dan? Omdat ik werd gevraagd om een boek te schrijven door de uitgeverij Contact. En ik vond het... Uh, ik vond het voor mezelf heel leuk om hier te proberen een boek te schrijven... Dat uh, gewoon een grappig, uh, uh, leuk boek is. het is ook nog ergens over gaat. Dat Wil je, ik je nog leuk. vertellen waarom ik wel in je boek sta? Want luisteraars, het, heer, het is heel leuk. Ik sta in het boek van Ja, maar dan moet je niet vertellen. dan moeten ze zien. Oké, okay. nou, de, de persoon die het boek heeft gelezen... en weet waar ik in voorkom mag bellen. Goedemorgen, Ed. Goedemorgen, Prem. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Um, een simpel vraag, uh, een beetje een lullige vraag. Ja, je hebt een ekele honden, of een <laughs> Waarom? <laughs> dan een dan honden? Nee hoor. Ja, nou ja, honden bezitten dan. In ieder geval, uh, ik hoor je vaak. ook okay, ik kom, al wel, ik kom al wel eens op in, uh, in dit nieuws over de, de hondenpoep. In oh, het, uh, het, misschien... het hondenpark waar je vaak komt. Ik denk dat je me verward met. Theodor Holman, wat ik een enorme belediging vind. Maar, maar Theodor Holman is een klote rusteraar. Theodor Holman is een racist, <laughs> nee, rustig, voor de mensen die het niet weten. Dat is prim, een mislukte prim, schrijver... Ik heb die iedere genoog. dag in het parool oh, allerlei prim, prim, troep prim, zit prim, te spuien... en de verdraag. wereld zit te verdelen in haat. En Raoul kan je absoluut niet vergelijken met die mislukte man. Nee, maar even, voor de dag, dus ik denk echt dat je hem daarmee verwart, Want die, die, uh, Ik heb nog nooit een kon geschreven op vonden en de honden. Ik, ik heb geen hek aan honden, maar ik ben wel bang voor bepaalde honden. Ik ben ook bang voor honden. Dus van die pitbulls die dan heel eng aankijken. Maar verder vind ik honden Oké, dank wel voor het bellen, Ed. Wat is dit voor een rare vraag? Oké, ja, luister. Ik ben zelf gewoon... Je bent in de war nu omdat de naam Holman gevallen is. Ja, ik word dan helemaal kwaad van zulke haatzaaiers. Zet het weg. Oké, ik zal het wegzetten. Jan Bakker wil weten, hoe zit het nou met de eerlijkheid binnen de Partij van de Arbeid? De eerlijkheid binnen de Partij van de Arbeid. Ik denk dat binnen de Partij van de Arbeid hetzelfde probleem is... als in alle politieke partijen. Dat uh, politiek gaat gewoon om stemmen winnen. Het dus dus, dus gaat om helemaal niks anders. En uh, sommigen zijn daar wat rukzichtlozer en gewetenlozer en slimmer in... dan andere partijen. Wat stemmen? je? Uh, uh, waar ik, heb je gestemd voor ik de laatste keer? De laatste keer heb ik... Uh, GroenLinks gestemd. Maar, maar dan had dan, dan ik meteen spijt van. Had ik ook meteen ja, spijt van. Die jongens. onder altijd... is verschrikkelijk. Nee, maar ik stem SP en jij bent door Femke uh, uh, Halsema opgelicht. Want die is nog leestrekker en die gaat daarna weg. En heb je op Femke Halsema gestemd of op iemand anders? Op Femke Halsema, Maar ik ben een maar, grote fan van Femke nee, Halsema. Nee, je, je bezwijkt gewoon omdat ze sexy is. Nee. dat. Je, je is niet gaat niet vreemd ee. en dan ga je wel stiekem stemmen op een vrouw waar je <laughs> op geldt. God, ik had dit programma nog nooit gehoord en ik begrijp nu pas waarom. Oké, okay, Raoul, ik kreeg van Marcel een mail. Wel mooi en grappig om zo open te doen voor inkomsten, royalties en salaris. Was dat net de incident of zijn jullie beiden allebei zo? Wij zijn vrij open over wat we verdienen. Nou, maar we praten nooit over ge geld. is niet, niet uh, heel belangrijk. Toch? Wij praten volgens mij nooit over geld. Nee, maar we vertellen wel openlijk op de radio. Als je het vraagt, dan... L raak, ik kwam voor maar. het eerst bij Dit Was Het Nieuws... en toen vertelde ik Raoul dat ik 1050 euro per week kreeg <laughs> voor primtime. En toen lagen hij hey en Jan-Jaap van der Wal naast de, op de vloer van het lachen. Want toen kregen jullie geloof ik 5000 euro per keer bij Dit ik, Was Het, het Nieuws. Dat is heel lang Maar je vond ik. dat ik echt een schamel salaris had. Je vond dat ik werd. Uitgever... Nou, maar als ik dit nu hoor, is het heel goed verdienen van jou. <lacht> <lacht> Beste Raoul, op wat voor manier kan uh, um, humor bijdragen aan het omgaan van de, met de economische crisis van Bjorn Tempel? Um, omgaan met ja. Nou, dat vind ik best wel ingewikkeld. Want humor relativeert vaak. Alleen die crisis. Dan uh, zou je eigenlijk niet moeten relateren, want dat is vrij erg. Um, hoe kan je daarmee omgaan? Nou, het, het, zou, het zou kunnen helpen om te laten zien dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat geeft misschien een soort... Vaak als er een crisis is, geeft dat saamhorigheidsgevoel. Maar dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gevoeld. Dus het zou mooi zijn als humor kan zorgen van dat we allemaal doorhebben. Het is echt helemaal mis, maar daardoor wel een soort lotsverbondenheid krijgen. Uh, zeer amusante radio, zegt mijn zeker schip. Uh, een verfrissend geluid. Ik zal het boek van Raoul Heertje vast wel gaan lezen, niet kopen. Want dan zou ik in de val lopen waar ik zoveel duizenden al zijn gevallen. <laughs> maar hoe is nou een val? Ik begrijp niet. Ik heb gewoon echt twee jaar lang kapot gewerkt om een mooi boek te schrijven. Dan is het nog niet een val waar je intrapt. Ja, je hoeft het niet te kopen. Je kan het ook jatten. Ik zou het ook mooi vinden als mensen massaal mijn boek gaan jatten. <laughs> ik heb een vaste luisteraar de China Alexander. En die zegt... Een, een, een interview met een vriend wordt vaak gesprek. En nu wilde hij graag weten... Wat is makkelijker voor jou? De Raoul geïnterviewd worden of Raoul te interviewen? Uh, ik vind het makkelijker om jou te interviewen. Want ik vind het altijd vervelend als jij mij interviewt. Ja, waarom vind je dat dan vervelend? Omdat... Um... Uh, het, het, zoals dit radioprogramma. Ik moet goede luistercijfers hebben. Dus als ja. ik een gast heb. Dan wil ik ook een gast hebben die de luisteraars kan boeien. Ik wil een onderwerp hebben. Wat, wat, wat luisteraars ook boeit. En jij weet dan Veloos altijd bij mij. De vinger te zetten op die serenplek plek. Over uh, uh, uh, waar, waar, waar, het, waar het bij mij aan schort. Ik weet toen ik zomergast was. Heb je een prachtig stukje geschreven in de vara Waarbij je als een van de weinigen. Je vinger op die serenplek? plek. Dus als je me interviewt. Ben ik al, heb ik altijd het gevoel dat ik, dat ik naak sta. Ik kan begrijp mijn kunstje het. niet spelen. Ja, begrijp het. En, ja. en ja, we moeten hierover op. Oh, nu gaan de luistercijfers inderdaad ook naar beneden. Nee, want, nee, nee want het, dus, ik begrijp ik geen begrijp, dus wat je doet. Me, uh, je moet je kunstje kunnen doen. Ja, en nu en jij mij mijn gast bent, ben, wil ja. ik dus ja. niet de waarheid achterhalen. Maar ik wil goede radio maken. Ik wil ja. jou laten horen, want je bent nu overal voor geweest. En ik wil de luisteraar die luistert iets laten horen... wat hij nog niet heeft gehoord. Ja, dat is waar. Maar ja, ik ben trouwens niet overal geweest. Dat is ook weer jouw perceptie, hoor. Oh, ik... er, er wordt nu getwitterd, zegt Barbara van der Klis bij directeur vanuit de Raoul Heertje-account. Hoe kan je twitteren als je hier zit? Ja, ik, ik, ik, ik, is, deze vraag is mij vaker gesteld. Ja. Ik kan je bezweren dat al mijn tweets door mezelf gemaakt worden. Maar, en ik ben geen nerd. Maar er zijn manieren waarop je uh, dat kan... Uh... Nee, maar heb jij dus nu... Wat is de tweet, uh, van Raoul Heertje? Wat is Die is heel grappig. Wat is die tweet? Prim begrijpt er helemaal niets van. Ja, hoe, je zit hier tegenover mij. Je hebt helemaal niet getwitterd. Je telefoon staat uit. Ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb een half uur geleden, toen ik nog thuis was, al erin gezet. Prim begrijpt er helemaal niets van. Omdat ik wist dat jij om omstreeks 10 uur 48 er helemaal niets van zou begrijpen. En dat en, blijkt ook en, zo te zijn. En wie heeft die tweet dan verstuurd? Ik. Hoe dat dat dan? Kan, je zit dat hier. Kan, dat kan gewoon met tweedek, Dat kan je gewoon instellen. Dus wat, je, je stelt een tweet in, die verstuur je drie kwartier... Je gaat later, je hoeft toch niet live... Ik heb nog nooit live getweet. Zit je dan echt achter je computer te bedenken vanochtend... om tien uur, ik ga een tekst schrijven... die ik over een half uur de lucht gooi. Ik, ik dacht, wat gaat er vandaag gebeuren? Ik dacht, nou, Prim gaat met mij op de radio proberen... een mooi gesprek te hebben. Maar op een gegeven moment begrijpt hij er niets meer van. En dat zal rond 10 uur 48 plaatsvinden. <laughs> Dit is echt ziek! Is dat... ziek dat is hartstikke grappig. Uh, uh, uh, dat is humor in de toekomst, dat is briljant. <laughs> Oké, okay, ik moet hier snel een. Uh, uh, oh ja, Raoul Heertje, als we prim nou uitzenden, mag Mauro dan blijven. Wanneer heb je die dat getweet? Die was om 5 over half elf. <laughs> <laughs> en dat, en, dan, en, en, en ga, je, ga je ook jezelf bellen nu dan? Ja, <laughs> dat dan ik ken niet ook helemaal niet. <laughs> Lieve Raoul, je hebt niets nieuws ontdekt. Je bent gewoon volwassen geworden. Natuurlijk is de beschaafde wereld een spel. Al eeuwenlang spelen we hetzelfde toneelstuk. Het enige wat verandert zijn decors, kostuum en requisiten. Kan ik even de instart hebben en luisteren naar dit stukje. Ik ga je niet alone I Ik wil je get mad. I don't want you to protest. I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad! You've got to say, I'm a human being! God damn it! My life has value! So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window Open it and stick your head out and yell. I'm as mad as hell and I'm not going take this anymore. Welke film Raoul? Prachtig. Ja, ik, ik zit te denken, hoe heet hij nou? Um, uh, Network. Network, ja, 19, prachtig 19, film. 6, ik ja, was de... 14 of 15 toen ik die film zag. Prachtige film. Ja, en het gaat over de waarheid. Het gaat over precies. maar hey, mijn boek gaat niet over dat ik iets heb ontdekt. Of dat ik als een idioot ergens tegen vecht. Ik probeer alleen te laten zien wat we met elkaar volgens mij aan het doen zijn. En hoe ik naar de wereld kijk. En ik denk als we allemaal daar eens over zouden praten en over nadenken, dat het dan een stuk Mijn leuker kan Raoul, worden op de wereld. Raoul, je bent de Don Quixote. Er zijn al mensen 30 jaar, jaar geleden, jouw vorige, 1974, 1974. Oh, jaar, jaar geleden. Ja, en ja. die mensen schrijven en het interesseert niemand geen ruk. Ja, maar ik, ik, ik doe het er. A, doe ik het voor. Ik vond het voor mezelf goed om dit boek te schrijven. Ja. Uh, en er zijn een heleboel mensen die er wel op een van die plezier uh, aan beleven en over nadenken. En met elkaar erover kunnen praten. Ik, ik, doe het, ik doe het niet omdat ik denk dat ik hiermee de wereld verander. Ja, nou Raoul, de tijd zit erop. Uh, ik oh, draai ik voor jou als afsluiting. I'm the great pretender. Wie van ons tweede is de grotere pretender, jij of ik? Uh, jij. Ik denk dat jij dat bent. Maar... Jij speelt de eerlijke, heerlijke heertje. Ik ben hem niet eerlijk. En ondertussen bij een opportunistische boer uh, uh, nou, uh, uh, die, die overal geld voor vraagt en optreedt. En de microfoon is ook nog Nee, de nee, microfoon is nog aan. Zeg maar, maar die is vult. Maar ik vind je toch altijd een schat. Ik kan er niet kan er niet Rem, helpen. Rim boek is te koop in de betere boekhandel voor 14,95 en voor jou 15,95. Luisteraars, ik dank alle mensen die hebben gebeld en hebben deelgenomen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Tot morgen, namaste, dag. Dan kom ik tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen.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 Wat weet jij over jouw pensioen? Tijd voor actie! De pensioendriedaagse van 6 tot en met 8 oktober. Check nu hoe jouw financiële toekomst eruit ziet. Ga naar wijzeringeldzaken.nl voor betrouwbare informatie en tips. Check het dus! De Pensioen Driedaagse is een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Wie betaalt dat gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning. De Nederlandse Opera presenteert in oktober Elektra.